Vroodmoedigen wij ons nu voor de Heere God... en vragen we Hem om een zegen over ons samen te zijn. Laten wij bidden. Here almachtige en eeuwige God... U die in de hemel woont en troont... en de aarde hebt tot een voetbank voor uw heilige voeten. Wij komen vanmorgen voor uw heilig aangezicht... om u te danken... dat u ons de mogelijkheid geeft... om ...naar uw huis te gaan. Dat u degene bent die ons vanmorgen wakker hebt laten worden. Dat u ons kleding hebt gegeven, voedsel in overvloed. Dat we vanuit onze huizen waar we bescherming genoten mochten komen hier... ...om naar uw huis te gaan. Ons huis en uw huis. Om in uw huis bijeen te zijn als gemeente die naar uw naam genoemd is... ...om daar te verkeren onder het woord van u... U spreekt tot ons. Dat is een machtig wonder. En dan zien we dat u niet alleen hoog en heilig bent, maar dat u ook heel dichtbij komt. Dat u barmhartig bent en genadig. Dat u woord geeft, dat u spreekt met mensen, dat u zich openbaart aan mensen. En dat juist zij die, die verborgen omgang met u mogen kennen, uw heilgeheimen, mogen vernemen. Dat zullen we vanmorgen merken in de woorden uit de Heilige Schrift die we zullen lezen. En geef dat we dat ook persoonlijk mogen merken, Heere God, dat uw woord ons aanspreekt en dat we die verborgen omgang mogen kennen, want dat is zo nodig. Dat is nodig om te weten hoe we in het leven moeten staan. Dat is nodig om te weten hoe we ons te houden hebben ten opzichte van u en ten opzichte van onze naasten. En daar hebben we vanmorgen al het nodige van gehoord, toen we de tien geboden hebben gehoord. U hebt ze gesproken tegen uw volk Israël, de tien woorden, de twee stenen tafelen. De eerste tafel die gaat over de verhouding tot u en de tweede tafel die gaat over de verhouding met onze naaste. U liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Heren, wat is dat groot. En dan geeft u uw geboden niet alleen om, om ons te verbieden wat we niet mogen doen. Niet wandelen. In de raad der bozen niet staan, niet zitten. Daar zit een opklimming in. Niet wandelen. Niet stilstaan. Niet zitten. In de bozen raad. Dat. Maar ook dat andere. Om uw wet blijmoedig dag en nacht te herdenken, te bepeinzen en ook te betrachten. Heren, als wij ons leven leggen naast uw woord, dan moeten we beschaamd onze ogen neerslaan. En daarom vragen wij u vanmorgen om vergeving. Niet zomaar, maar in de naam van uw zoon, de Heer Jezus Christus, die voor onze zonden aan het kruis is gestorven. Maar wij bidden u ook om de kracht, om de leiding van uw heilige geest, om het voortaan anders, om het voortaan beter te doen, om uw wet te bepijnzen, om daarin te wandelen, om die te betrachten. Heren, want dat is belangrijk, dat we ook een heilige levenswandel hebben om anderen jaloers te maken, zodat zij het ook mogen zeggen. Geef Heer de Koning uw rechten en uw gerechtigheid aan Koningszoon om uw knechten te richten met beleid. En dan mogen we ook zingen over het rechtvaardig volk, dat uw blijde klanken mag horen. Heren, sterk ons zo. Als we hier in uw huis zijn. Wilt u ons dan aangorden met uw heilige geest? U weet hoe we hier gekomen zijn. Onze gedachten vol, misschien van de vakantie. Onze gedachten vol van zorgen. Onze gedachten vol van ziekte. Van moeite. Van verdriet. Zoveel verschillende mensen, jongeren en ouderen. Allemaal met hun eigen ideeën. Met hun eigen gewoonten, goede gewoonten en... En minder goede gewoonten, slechte gewoonten. Wij komen tot u en staan voor uw heilig aangezicht. En wij vragen u, Heer, wilt u uw woord levend maken? Wilt u ons hart levend maken? Zodat de woorden van u daarin mogen dalen. De woorden uit de Heilige Schrift die we gaan lezen. We hebben uw hulp zo nodig. Uw dienstknecht die de woorden heeft overdacht... De gemeente die is samengekomen, wilt u met uw geest de rijen doorgaan? Wilt u ons aanraken, jongeren en ouderen? Zodat ons geestelijk leven opnieuw op peil mag komen. Zodat we mogen leren, iedere keer weer opnieuw, wie u bent en wat u wilt. Wilt u ons geloofsleven zo werken en versterken? Wilt u uw gemeente uitbreiden? We bidden u voor uw gemeente die hier is in deze prachtige kerk, maar ook de gemeente die met ons verbonden is via de kerktelefoon. We ons allen uw onmisbare zegen geven. Dat smeken wij u uit genade om Jezus' wil. Amen.